Vijf uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Syrië hebben troepen van president Assad, een Amerikaanse vrouw en een Brit gedood. Die zouden meevechten met de rebellen. De familie van de 33-jarige vrouw uit Michigan heeft dat te horen gekregen van de FBI. De vrouw had volgens de familie zich bekeerd tot de islam. De Syrische staatstelevisie liet beelden zien van het rijbewijs van de vrouw en haar paspoort. Samen met een Brit zat ze met een derde persoon in een auto die in het noordwesten van Syrië in een hinderlaag werd gelokt. De identiteit van de derde persoon en de Brit is nog niet bekend.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 In de Verenigde Staten is een Libanees immigrant tot 23 jaar zelf veroordeeld voor het plaatsen van een rugzak waarvan hij dacht dat hij gevuld was met explosieven. De 25-jarige man heeft bekend dat hij in 2010 de rugzak gooide in een vuilnisbak bij een groot sportstadion in Chicago. Hij had een nepbon gekregen van undercover-agenten van de FBI.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 Het weer, in Limburg kan wat regen vallen, maar in de rest van het land blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 15 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Even de administratie bijwerken hier hoor. Even kijken welke vragen we nu wel en welke we nog niet beantwoord hebben. Oh, nog een heleboel waar ik een antwoord op zoek. Dus uh, mocht je een antwoord weten, bel dan nu naar 0800 1121 Of mail naar nachtsuster@omroepmax.nl omroepmax.nl. Of Twitter naar @nachtsuster nachtzuster. Of Facebook via facebook.com slash nachtzuster. Of uh, meld je even op de chat, dat kan ook nog, via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Allemaal mogelijkheden om de studio te bereiken. De makkelijkste blijft nog steeds 0800 1121. En dat nummer kun je bellen als je weet of als in een oud boek niet vermeld staat... om de hoeveelste druk het gaat... of het dan automatisch de eerste druk is. Of als je weet of na discussies over Pink Ribbon de organisatie... daar nu alles weer geluwd is, de storm... en alles weer keurig in orde is. Dat vraagt Mark zich af. 0801121. En Mark wil weten of er iemand is die in Arnhem... zijn kapotte combi-magnetron-oven wil komen bekijken. Want de oven doet het niet. 0800 -1 -1 -1, als je jezelf daartoe wil opwerpen. Uh, Brenda die wil heel graag weten waarom haar vitaminepillen in een fles zitten... met zo'n raar bochtje in de hals. Mary vraagt zich af of iemand weet hoe ze de adresgegevens... uit haar kapotte Casio-organizer kan krijgen. Uh, ben Hofman wil weten hoe je wijnslakken prepareert... Hans Bastiani die vroeg zich dus af uh, waarom dat geluidseffectje bij het nieuws was toegevoegd. En uh, Han die had ik zojuist aan de telefoon en die vraagt zich af of, uh, wanneer je in de gevangenis belandt. Wat er dan gebeurt bijvoorbeeld met je huur en met je gas, water en licht en dat soort dingen. Want dat moet natuurlijk wel gewoon betaald worden. 0801121. 1121. En het hele verhaal van de fiets en de band die dan zo precies vloeiend om de velg moest worden gelegd. Dat verhaal is je inmiddels beantwoord. Dus daar hoef je niet meer over te bellen. Maar alle andere onderwerpen 0800 1121. van vol met wilt? Nee, ik heb ja niet Op fietsen van Skik... De band rondom Daniel Loewes die tegenwoordig solo ook niet te onaardig aan de weg timmert. Want het is heel vreemd, maar iedereen vindt het leuk. Het is Drens, echt Drens wat hij meestal zingt. En iedereen vindt het mooi. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die het niet mooi vond. Maar dat terzijde 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met het liefste antwoorden. Zodat we alle vragen de komende 52, nou 51 en een beetje minuten kunnen, um, kunnen beantwoorden. Dat zou fijn zijn. René, goeienacht. Hoi. Hoi. Ja. Ja, ja, dit is een rare vraag, hoor. Is dit maar... een rare vraag? Ja, nou, die, die, die hebben heb we zeker wel meer. Oh, nee. Nee, rare vragen bestaan niet. Oké. Okay. Nee, je kunt Goed. je van alles afvragen, toch? Dus ik ga overmorgen naar Brazilië. Ja, nou, dat is een beetje raar. En ik vraag me af, van, mag je groentesalen meenemen? Oh ja, dat mag vast niet. Waarom niet? Nou ja, omdat ze als de dood zijn overal dat je iets invoert... waardoor er, waardoor er enorme sprinkhanenplagen of iets dergelijks zo losbarst. Nee, pompoenzaden. Pom, ja, nee, je weet niet wat erin zit voor eng virus of uh, overdraagbare uh, scharrelluis. Dat mag vast niet. Maar, René, wat misschien wel een hoop duidelijkheid zal geven... is als je vertelt waarom je pompoenzaden mee naar Brazilië wilt nemen. Ja, en, en kersttomaten en, en, en, oh. en van alles en nog wat. Want je wil een, een, een, een, een tuintje aanleggen in Brazilië? Nou, ik, ik, ben er, ik heb daar een keertje anderhalf jaar gewoond. En, en toen was ik in een kinderterhuis en dacht ik van... God, er is daar veel extensiever, veel teelt, veel teelt en, en, en, en, en, en uh, goudmijnen. Maar groentetuin hebben ze daar niet. In Matagosro. Oh. Maar dat, dat verklaart nog steeds niet waarom je het nu daar wil gaan uh, aanleggen. Nou, dat lijkt me een goed idee voor het kinderhuis. Wat zei Want dat je? Dat hebben ze daar gewoon niet. Ja, maar, maar waarom wil jij het dan meenemen? Ja, om, om daar gewoon een groentetuin te maken. Oh ja. ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dat daar ook een groentetuin is. Ja. Nou, Want ik... ze hebben daar maar goudmijnen en, en, en heel veel vlees lopen. Ja, en de goudmijnen zijn echt niet te eten. Nee, dat is nee. een maallandschap. Als je, als je <lacht> daar ooit wel eens geweest bent, ja. in Grosso. dat is verschrikkelijk. Nou, ik zeg, ik zeg 0800-1121. Ik doe mijn best, René. Oké, okay, ik luister naar je. Oh, dat hoor ik graag. Dag! Ik wil, ik wil graag een foto van jou zien. Is dat eerst te zien? Nee, misschien moeten we dat eens dus een keertje gaan organiseren. Ik dat ik, dat ik folders kan uitdelen. Uh -huh. <laughs> dan moet je even kijken op omroepmax.nl. Oké. Okay. was ik wel net op vakantie geweest. Dus dan was ik nog een beetje bruin van de, van de zon toen nog. Dus nu heel onwaarschijnlijk. Maar goed, uh, hey. Ren René? Ja? Oké, okay, dat is geregeld. Uh, Mientje Pas, goedenacht. Goedemorgen. Hallo. Mientje. Dag Mientje. Hello. Ik had een tip voor de huisvrouwen of de mannen. Voor de? Huisvrouwen en Huis... de mannen. De huisvrouwen en de mannen, ja. Ja. Uh, dan komt de tijd aan nu de bedden verschonen en allemaal en naar buiten te brengen. En nu zijn de hoofdkussens allemaal aan de dekbedden. Door het, transpara... het transpareren allemaal gele kringen. Ja. En als je dan uh, de hoofdkussens een beetje uh, spoelglans opschudt en een wasmachine doet, dan gaat het er allemaal uit. Spoelglans op de hoofdkussens. Maar je begrijpt, Mientje, dat dit een programma is met vragen en antwoorden... en dat deze vraag over die gele kringen in de hoofdkussens nog niet gesteld was, hè? Ja, dat weet okay. ik wel. Oké, het was gewoon even een, tip, even een tip tussendoor. Ja, en dekbedden die zijn nogal ja. te groot voor een wasmachine. Ja. En dan smeer je met een washandje in. Met, uh, maak je die nat, dus dan krijg je erover die vlekken in. En leg je die buiten neer. En dan worden ze hartstikke schoon. Alle kringen eruit. Oh, moet ook met glanspoelmiddel? Ja, alles met glanspoelmiddel. Alles met glanspoelmiddel. Oké, okay, nou dankjewel, Mientje. Oké, okay, en oh, dan heb ik nog iets voor de bijenplaag. Oh ja, voor de bijenplaag? Nou, dan pak je een, be een bekertje water. Ja. En dan doe je een paar karotjes uh, kruidnagels inzetten en dan zet je op de tafel. En hoe je dan, als er dan water op is, schoon water bij je schudden. Dan kun je hier de hele zomer laten staan en je hebt geen last waar je zit voor de bijen. Oké, okay, dus als er nu iemand wil bellen met een vraag over de bijenplaag, dan hebben we vast het antwoord. Weet je, een glaasje ja. water met kruidnagel en dan op dat moment geen last van de bijen. Hartstikke goed. Ja, ja, met de mieren. <laughs> oh ja, dus, ja, want wat als er iemand belt over mieren, ook een glaasje met kruidnagel erin? Nee, nee. met de mieren ah. moet je uh, komkommers in de kleurtjes doen. Oh, dat vinden ze heel vies. Heel komkommer, komkommer in een kleur. Kom komkommers. <laughs> ja. En dan is het, komen ze ook niet meer binnen en zo. Nee. Oké, okay, nou dankjewel, Mientje. Oké. Okay, ja, nacht. Dag. Dag. Adriaan? Ja, hallo. Goeien. Hallo. Dag. Er was een vraag over het bed. Ja. In of op? Ja, in of op het bed, Adriaan? En als je dus gaat kijken wat het woord bed betekent. Oh jee. Ja, ja wat betekent vat. eigenlijk het woord bed? Ja. Dat is eigenlijk uh, dat, dat, dat de mensen een beetje een kuil groeven. om daar lekker in te hangen. Wat? Een kuil groeven een om kou, daar kou, in ja, te ja, hangen? wonen ze in een hutje. Ja, en dan groef je een, een kuil. Een beetje kou en dan ja. gingen in liggen. Ja, en lag je in bed, dan lag je niet op bed. Ja, precies. Nou, duidelijk. Je snapt het gauw. Ja, lig je al in je kou, Adriaan? <laughs> Straks weer. <Ja>, Oké. Okay. <laughs> maar en ja. De, ja, ik dacht eerst van ja... Je gaat tussen de lakens en de dekens Ja, mee, dat ja. dacht ik. In het beddengoed dacht maar ik. Maar echt, het is uh, gewoon lekker in je kuiltje. Zoals dieren dat ook doen. Katten, honden, die gaan lopen zo rond te draaien. Uh, en dan gaan ze erin liggen. Ja. ja. Eigenlijk ja. heel logisch. Mag ik een vraag stellen? Ja, dat mag. Uh, als je de radio harder zet... <laughs> ja. Gebruikt dat meer energie... Uh, nee, maar die vraag hebben we al, al redelijk vaak eerder gehad... en het antwoord is nee. Oké. Okay. Maar, nee. maar mocht iemand daar nog anders over, over denken... dan moeten ze bellen naar 0800-1121. Nee, dankjewel. Ja, welterusten. Daag. Daag. 0800-1121, dus uh, hierover. Maar ook als je weet of je groentesaden mag importeren naar Brazilië... Uh, wat er gebeurt met je, bijvoorbeeld je huur en je gaswater en licht... als je in de gevangenis terechtkomt. Um, als je weet hoe je wijnslakken klaar kunt maken... Uh, als je weet hoe Meri uit haar Casio-organizer... met een kapot scherm, beeldscherm, uh, alle informatie nog kan halen... als je weet waarom bijvoorbeeld vitamine B-pillen... in zo'n onlogisch flesje zitten met een bochtje in de fles, uh, flessenhals... en... Mocht je iets weten over Pink Ribbon, de geschiedenis daarover, dat er klachten over zijn geweest een tijdje geleden, bel dan even naar 0800 1121. Wil, goeie nacht. Oh. Hallo. Ja, ik hoor Hallo. Ja, hi. Ja. Hi. Nou, ik uh, heb het al begrepen, nu, nu je het rijtje weer opnoemde. ik hoorde iets over slakken, ja. maar dat was het klaarmaken van slakken. Ja. Maar ik dacht dat de vraag anders was. Oh. En daar had ik wel een antwoord op gegeven, want ik dacht dat iemand moeite had met naakstakken in de tuin. Nou ja, maar, maar als het... we, toch bezig, we zijn toch opeens bezig met het geven van antwoorden op vragen die nog niet gesteld zijn. Zou je zien dat als ja. je het antwoord nu niet geeft, dat straks de vraag gesteld wordt? En dan zijn we te laat. Ja. Nou, het, uh, daar, heb ik, daar hebben wij ook last van gehad in de tuin, van Ja. Maar daar een goede manier op, want het is natuurlijk best moeilijk om die weg te krijgen. Ja. Dan moet je knoflook in je tuin poten. Oh, lekker. En dan uh, komen ze niet meer en de planten zich ook niet voort. Oké, okay. dus maar, maar een daad... teentje of meteen een hele voet? Nou, ja, ik, ja, wij hebben gedaan op verschillende plaatsen een teentje... En dan uh, komt, want ja, ze zitten natuurlijk overal, Dicht aan hoe groot je tijden is uiteraard. Ja. Maar uh, ja, dat, dat hebben wij gedaan en dat heeft uh, heel erg goed geholpen. Nou, hartstikke goed Wil, dankjewel. Ja, oké. Okay. Goedenacht. Weet je wat ik eigenlijk nog wou zeggen? Nou. Wat ik eigenlijk altijd een beetje eerlijk vind, uh, als ik de gesprekken hoor... Ja. Dat vind ik er altijd op een goede. Maar als jij dan een muziek draait. is het altijd drie keer zo hard in mijn oren. En ja. dan moet ik altijd weer naar die radio. Ja. Ik sta daar niet iets aan te doen. dat dat hetzelfde. Nou ja, de geluidsnorm, zou ik maar zeggen. houdt. Nou, ik, want, zal, ik zal het wat zachter zetten. Het is goed dat je het zegt. Maar ja, het, die, als je dan een plaat draait. Ja, dus ik weet dus het. Voor was, ik ja, weet dan het dan wel. Ja, naar die radio. En als ik dan je stem weer hoor. of van een luisteraar die, die, die spreekt. Dan, uh, ja, dan wil ik dat wel weer beter horen, maar ja. ik, ik loop daar een keer ja, naar de HB toe. En nee, dat vind ik een beetje innerlijk. Ja, je hebt gelijk, maar het is een ander soort geluid. Maar het is, ja, maar dat ik... weet het natuurlijk ook wel, ja. maar is dat niet in de techniek van tegenwoordig een beetje te Zou je denken? Organiseren. Nou, ik zal ze in ieder geval wat zachter zetten, de muziekjes. Of weet je ja, wat, ik zet mezelf wat doen, harder. Ja, ja. Okay. doe ik Als het zo. Oké, okay. toch Wil. Ja. Ja, daar. Ik schrijf het wel even op, want anders vergeet ik het straks weer. En dan moeten we inderdaad doen. Ja. Um, ik heb nog een cryptogram. En de opgave voor vannacht luidt als volgt: um, uh, Hoewel deze jongen niets mankeerde, moest hij een dag later gemaakt worden. Hoewel deze jongen niets mankeerde. Moest hij een dag later gemaakt worden? Vijf letters moeten oplossing uitbestaan. 0800-1121. Meneer Van der Linde. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vraag me af. Uh, hoe, hoe uh, met een enkelband? Hè? Ja. Uh, kun je daarmee onder de douche? <laughs> Ja, ik heb niet zo'n ding. Maar Ach. ik weet dat het heel actueel is. Oh, het is ja, niet dat denk... u nu denkt van... goh, ik ben al een week niet onder de douche geweest... omdat ik bang ben dat mijn enkelband er niet tegen kan. Hoe werkt dat? Kun je daar ja. inderdaad mee in bad gaan zitten? En, en beperkt u ook als je de achtertuin inloopt? Gaat dat meteen het alarm erger? Ja, ja, dat wel hoop of, ik toch. Ja, dat is toch het idee. Je mag niet de tuin in met zo, een enkelband. Of zo ja, want dit is nou, naar aanleiding hoe is van het... Hoe is dat afgekaderd? Uh, als je het badkamer uitplimt. of uh, gaat dan, dan Dat dan is natuurlijk hele onlogisch. Je We gaat er met een enkelbandje badra badkamer. Nee, maar dat is naar aanleiding van de vraag over dat uh, gevangenen dan in plaats van in de gevangenis moeten ze thuis opgesloten worden zitten, met een enkelband. En als ze thuis uitgaan, Ik zag op de televisie meneer die mocht van half drie tot kwart over drie, geloof ik, zijn kleinkind uit school halen. Ja. En uh, om tien van half vier ging het alarm af, want dan had hij thuis moeten zijn. Ja, maar zoiets, ja. Hoe, hoe, ze, hoe geeft hij dat aan? Zit er iets bij je achterdeur of bij je voordeur? Uh, uh, een, uh, ja, ik weet niet. Hoe, ja. Wie kan dat zien en waar zien ze dat? En zit er een hele rij uh, mensen te kijken... Naar stipjes, naar nou bewegende uitgaan? stipjes, ja. Ja, zo'n zo beeld heb ik, ik. Nou, ik heb gewoon zo'n beeld van dat er iemand zit in een bepaalde regio met een soort kaart voor zich, met allemaal ja? knipperende blauwe stipjes. En zodra er dan één iemand het zij ze badkamerraam uitklimt, het zij gewoon de voordeur uitloopt, wat misschien net zo ja? praktisch is, dat het dan een rood knipperend lichtje wordt, wat je zo kunt volgen, terwijl het door de en straat gaat. En dan komt gaat. de politie aan de deur en die komt kijken waar wij. Nou, niet aan de deur, want daar is die dan niet. Nee. Maar de, ja, zo, ik weet niet of het zo praktisch werkt. Maar, zo zag maar het hij het kan vonden. wel mee met dat ding in bad. Dat, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik zal Het en achterover vragen thuis. onder dat ding, dat, dat gaat niet lukken. Want je mag hem niet even afdoen. Nee, het gaat nou. wel een beetje schimmelen. Ja, de, ja maar het is toch <laughs> een vraag... Uh, heel actueel is, want volgens mij krijgt volgend jaar iedere gevangene een enkelband. Ja, ja, zou je bijna denken. Nou ja, nou ja, mocht je een enkelband dragen of iemand kent die, kennen die iedereen draagt... bel dan of hem ontworpen hebben, bel dan even naar 0800-1121. Ik ga mijn best doen, meneer Van der Linden. Ik ben benieuwd. Ik ook. Da bedankt Dankjewel. voor de vraag. Dag. Uh, Erik. Ja, nou, goedemorgen. Erik Bos, hallo, goedemorgen. Dankjewel. Ik denk dat ik de oplossing van het cryptogram voor jou heb. Nee, niet nu al. Ja, ik vond hem niet zo moeilijk eerlijk gezegd. Ja, maar er zijn mensen die het nog niet weten. Die zitten gewoon gezellig nog een beetje te crypto thuis. Die denken, oh, lastig, en lastig. En is ik een pret te bederven, bedoel je. Ja, zullen we het gewoon pas over een half uur doen? Ja, maar moet ik dan al die tijd aan de telefoon blijven hangen? Ja, dat is ook weer zo op kosten van de publieke omroep natuurlijk. Nou, daar heb ik niet zo'n aan mee, eerlijk gezegd. <laughs> Goed. Ne um, um, ah, nee. weet, je, weet je wat? Nou. Gun een ander de prijs. Nee, nee, nee, nee, ben je helemaal betoet, Erik. Als jij degene bent die erdoor komt uh, door, door die enorme rij wachtende, dan heb je natuurlijk ook. Ja, als dat doen we nooit, want ik probeer wel eens vaker te bellen en dan ja. is het altijd piep, piep, piep. Ja, nou ja, kijk, dan, dan moeten we natuurlijk deze kans volop grijpen. De opgave was, hoewel deze jongen niets mankeerde... moest hij een dag later gemaakt worden. Vijf letters en de oplossing is... Ja, mag ik hem zeggen? Doe dan maar. Frans. Nou, en dan zijn er nog twee mensen die denken... hè, hoezo Frans? Nou, ik dacht het zal wel iets met de actualiteit te maken hebben... want ja. dat is vaak. Ja. Dus kwam ik op Frans uit... Ja, want het examen, examen een Frans... het gelekte met uitgelekte examenopgave, waardoor het examen een dag moest worden uitgesteld. Precies. Ja. Nou ja, dat is helemaal correct. En met de uitleg erbij, ik ben diep onder de indruk. W waar woon je, Erik? In Amsterdam. Oh, Erik Bos uit Amsterdam heeft officieel vannacht de nee. nachtzuster crypto opgelost. Met een zoon van de juf. Ook nog. Mwah! En er komt ja. een pakketje je kant op. En mag ik als beloning ook nog een vraag stellen? Nou, nou, nou, nou. Wel ja. weer het onderste uit de kan willen halen, hè? Ja, zo zit ik in elkaar. Doe maar dan, Erik. Wij, dat wil zeggen een vriendin van mij en ik, zouden van de week een cracker met schelvislever eten. Dat is er niet van gekomen, maar de vraag bleef wel. Er zit 120 gram in zo'n blikje. Je kent het, hè? Schelvisleven. Nee. Nee. Nee, ik hoor voor het eerst in mijn bestaan hoor ik van schelvislever. Nou, dat bestaat echt en dat kan je eten. Ja, als je wil. En dat willen. smaakt eigenlijk naar niks. Dan moet je dus gewoon, daar moet, moet, je een beetje lekker maken met peper en zout en, en, en iets van saus erbij. En, en dat is best lekker op een op een toosje of op een crackertje. Kijk, ja, maar. Nou, dus een gouden tip voor jou dan. <lacht> uh, maar toen vroegen wij ons af voor 120 gram. Een schelvislever. Hoeveel schelvissen zouden daar wel niet voor gedood moeten worden? Om één schelvisleverblikje te vullen. Ja, precies. Ja, want een want het, zijn, is, is nou, het is natuurlijk een heel een, klein levertje. Het is niet een hele kleine vis, maar ook niet een hele grote vis. Hij zou dus niet zo'n vreselijk grote lever hebben. Ja, tenzij ze hetzelfde doen als bij ganzen... dat ze die arme vissen helemaal vol proppen met voedsel... Ja. zodat ze gigantisch gezwollen levers krijgen... Maar anders denk ik dat er echt heel veel uh, arme schuilvissen dood moeten voordat ze zo'n blikje vol hebben. Ja, wat Misschien een, dat wat een, vis, een dat enorm vijf... dramatisch verhaal opeens op de vroege vrijdagochtend. Ja, waar een mens al niet wakker van kan liggen, hè? Ja. Ja. Misschien dat er een visdeskundige hier uh, zijn licht over weet uh, te laten schijnen. Volgens mij heb ik ook al een half jaar vis niet meer gedraaid. Oh. En dat, dat, ja, het is dat je er nu over begint, maar het is een van mijn allermeest lievelingsplaten. Ja. Dus als we het dan toch over vissen hebben, dan is het de hoogste tijd dat ik weer eens visje aanzet, toch? Nou, doe dat dan maar. Vindt het niet erg, Erik? Nee, ik denk dat je er ook mensen blij mee maakt. Nou, dus eigenlijk voor... Ik niet bij, hoor, maar dat geeft niet. Oh, ja, nee, maar dan moet je het zeggen. Want ik heb... kijk, dan nou moet ik kiezen of ik jou blij wil maken of mezelf. Uh, maak jezelf maar blij, want ik heb, doordat ik een vraag mocht stellen, mijn beloning eigenlijk al binnen. Kijk, nou dan zet ik hem gewoon aan. Nou, leuk. En dan, dan ga ik op zoek naar een antwoord over de schelvislever. Prima. Oké, okay, dag, Erik. Leuke uitzending nog. Oké, okay, jij ook. Bye. Dag. Oh, Zo'n mooi liedje, dit. Fish. A gentleman's excuse me. Do you still keep paper flowers?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 So I'll do one step to the side Can you get it inside your head? I'm tired of dancing For every one step forward I'm taking two steps back Can you get it inside your head? I'm tired of dancing I know you still like old-fashioned waltzes Your reflection in the mirror That you flirt with as you glide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 Het is zo'n verdrietig en zo'n in en in mooi liedje. Vind ik dan tenminste. Fish and the Gentleman's Excuse Me was dat. Meneer Klink. Ja, met Peter, ja. Hallo, Peter Klink. Hallo. Zeg het eens. Uh, nou, dat verhaal van die magnetron. Ja. Maar ik kan alleen antwoord geven over het magnetron gedeelte. Ja, maar de oven is kapot. Ja. Nou, in het geval... Want waarschijnlijk is uh, het magnetrongedeelte kapot. Oh. En de, de meeste mensen die zetten hun magnetron uh, te snel uh, buiten als die het niet meer doet. Oh. Er zit namelijk, de, de, er zit dus een soort uh, elektronenkanon in een magnetron die dus dat voedsel dan verwarmt. Ja. En dat gaat. En dat kan je dus zien als je de magnetron openmaakt. Dan zie je daar een soort plaatje. Die kan je eruit schroeven. Het is een soort uh, mica plaatje. De, de, het voelt aan als een soort kunststof. Ja. En dat plaatje dat wordt over de jaren heen wordt die vuil door gespetterd door vocht, uh, noem maar op. En op het moment, als dat plaatje vuil is, dan kan dat kanon die kan zijn energie niet meer kwijt. Mm -hmm. En in de meeste gevallen slaat er dan een uh, vrij zware zekering slaat er dan door. Oh? En dan doet je magnetron het niet meer. Nee. Maar ik, ik wil nu niet zeggen dat mensen het uh, elektrische gedeelte moeten gaan doen. Maar die plaatjes die kan je loskopen. En dan ga je dus naar zo'n winkel die uh, de, de machines verkoop, of, uh, motoren verkoopt... van wasmachines, de pomp en, en, of de slangen, whatever. En daar kan je dan zo'n plaatje kopen. Die kost dan iets van uh, rond de 16 euro. Mm -hmm. Het uh, oude plaatje die kan je eruit schroeven. Dat is gewoon een... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Het, het, het, het lijkt een, een dun plaatje. Uh, Plastic plaatje lijkt het, wat dan inmiddels dan bruin is van het, van, van, van het uh, koken eigenlijk. Hè? Ja. Want al, al die tijd is daar dus dat eten opgespat. Ja. En dat plaatje kun je eruit schroeven en dan knip je hem op maat. Oh. En dan kan je weer dat nieuwe plaatje, dat schroef je er dan weer in. En voor het geval dat de zekering niet is doorgeslagen... Ja. Want er zit een vrij zware zekering in die je daar dan ook bij die uh, wasmachinewinkel kan kopen. Ja. En, uh, nou, en als dan het nieuwe plaatje erin zit, dan gaat je magnetron weer jaren mee. Maar de meeste mensen zetten we hem dan buiten. Maar, want op zich is het natuurlijk uh, een, uh, <coughs> een heel leuk om een keertje zeg maar, de binnenkant van de magnetron uh, te horen voorbij komen. Alleen ja, het is het overgedeelte van zijn magnetron doet het nog, maar de oven is stuk. Ja, dan zal die hoofd waarschijnlijk uh, een, een heel nieuw element uh, moeten kopen. En dat zal waarschijnlijk veel duurder zijn dan, dan een nieuwe dan, magnetron. Maar ja, een magnetron kost tegenwoordig niets meer. Nee, maar ze maken ze niet in de maat van zijn kast. Ja. Ja, dat is een beetje het probleem. Maar, um, uh, maar het is wel goed dat je het weer even aanstipt. Want als er dus iemand in de buurt van Arnhem is... met verstand van magnetronovers die uh, wil gaan helpen... dan moet diegene zich vooral even melden via 0800-1121. En, en de algemene informatie over de magnetron is natuurlijk ook nooit weg. Hè? Als die een stuk gaat, niet meteen weggooien. Die plaatjes kun je gewoon kopen en op maat knippen. En dan ja. doe je hem erin. En je hebt uh, tegenwoordig natuurlijk ook van die uh, repairscafés. Uh, waar ja. je dan uh, de, de koffiemachines of whatever. Daar uh, kan uh, je dan naar zo'n repaircafé. En dan uh, gaan ze voor je nakijken. Oh, dat klinkt goed. Een repaircafé. Ja, dan moet je wel met je magnetronde naartoe. Maar dan. Uh, ja. Dat klinkt ook gezellig. Nou, dankjewel. En ik heb trouwens nog een. Uh, een uh, ja enig ik heb eigenlijk misschien twee antwoorden van ja. die, uh, van die uh, hoe heet dat nou die die uh, handheld uh, computertje ja dat Casio organizer dingetje ja ik zag op de, de zwarte markt in in Beverwijk daar werd uh, echt goed gehandeld in beeldschermpjes voor dat soort apparaten. Oh ja, net als, net als bij uh, iPad en zo, dat je er een nieuw beeldschermpje in kan zetten ja, bij je telefoon. En, dus ja, dus dan moet ook dan uh, iemand anders daar dan uh, schijnbare uh, reparaties mee doen. Hè? Ja, hmm. En wat betreft de schelvislever, ja. die, uh, die uh, op... Nou, hier in de, de Noordzee zal het wel meevallen, maar over het algemeen... Uh, Rond IJsland en dergelijke, daar worden schelvissen gevangen. Nou, toch wel van rond. Nou, tussen de 60 en de 1 meter. Oh, dat maar is een behoorlijke Ik schat, daar, uh, ja, uh, ik, ik schat toch wel dat uh, daar toch wel in, uh, in zo'n. Uh, schelvissen toch wel een leven van. Nou, ik denk toch wel 3, 4 ons. Dus er kunnen heel wat blikjes van gemaakt worden. Ja. En vroeger werd schelvislever uh, op, op uh, vistrollers, werd schelvis, uh, lever gesmolten. gesmolten. Die uh, trollers hadden een traanhok aan boord ja. en daar werd de schelvislever ingegooid en die werd dan gekookt. En daar werd dan uh, uh, uh, olie van gemaakt, wat dan de mensen slikten voor de vitamine A en dergelijke. Oh. En als je een lever uh, eet van een ijsbeer... Uh, ja, als je er een toevallig een keertje een tegenkomt bij de Albert Heijn. Ja wat, ja, wat ze dus toen deden op Nova Zembla, ja. dan uh, ga je de hoogst waarschijnlijk dood aan. Oh. Omdat je dan een overdosis vitamine A krijgt. Oh. En die overdosis uh, is zo hoog dat die mensen daar uh, daadwerkelijk kan sturen. En heb je bijvoorbeeld uh, lever van een heilbot, de, dat deden ze in, in Katwijk. Dan had je een lever van een uh, heilbot of een tarbot. En die hingen ze dan in, uh, in een nylon voor het raam waar mm. de zon scheen. En daar zit ze dus onder een glaasje. En uh, dat glaasje, dat, en daar, daar druppelde dan de, de, de lever in. Ja, levertraan. En als ze dan een wondje hadden of wat dan ook, dan smeerden ze een klein beetje van die gedruppelde lever op van die helbot. En dan genast dat heel snel. Op zichzelf is dat allemaal heel logisch. En daarom heet het ook een hel. Heel bot. Heel. Dat weet ik niet. Oh, nou ja, dat verzin ik er dan weer bij. Mooi, Erik, dankjewel. Oké. Okay. Prachtig. Allemaal ja. informatie over lever. Uh, goeie, goeie vrijdag. Ja, bedankt. Oké, okay, ja. jij ook bedankt, Erik. Dag. Ah. Walter Kuipers, goeienacht. Wal Walter? Oh, Erik? Hallo ja. met wie, zeg ik dan. Met Erik Jan. Hé, hey, Erik Jan. Hallo. <laughs> ja, ja. Erik vanavond. Ja, blijkbaar. <laughs> um, ja. Ik had een uh, antwoord op de vraag van, uh, dat, uh, van die bocht in uh, dat halsje van ah. het vitamineflesje. Ja. Dat is gewoon om te voorkomen dat je ineens met de halve inhoud... van het potje vitaminepillen in je handen staat. Ja, nou, dat dacht uh, ik dus ook. Maar het maar ja. blijkt nu uit het verhaal van Mary dat je er helemaal gek van wordt. Want de ene keer komt alsnog de hele inhoud eruit... en de andere keer komt er een halve ja. naar buiten zetten. Het is Bij even Brenda. een trucje. Je moet. Je moet, moet, moet met de dop erop ja. moet je het flesje een keertje omkeren, zodanig dat er wat uh, pilletjes in het halsje terechtkomen. Dan draai, draai, uh, kantel je het flesje weer terug. Ja. Haal je de dop eraf. En dan schud je uit het, uh, uit het bochtje uh, schud je een pilletje. Nou, geweldig! <laughs> ja. ja, dat en, is eigenlijk uh, even de gebruiksaanwijzing van de bedoeling ja. van dat flesje. Ja. ja. ja. Ja, want als je probeert zeg maar gelijk, uh, zonder dat je hem een keertje ondersteboven gekanteld hebt... Uh, er iets uit te schudden, dat, ja. Dat is, dat is inderdaad een ramp, ja. Dat, Kijk. Uh, dat, uh, dat lukt niet echt. Ah. Het, is even, het is even een beweging, maar dan heb je er ook ja. al iedere ja. dag uh, ja. plezier Met van. Met de dop erop een keertje ondersteboven, uh, dan komen de pilletjes in, in het bochtje. Terugkantelen, dop eraf, pilletje eruit. Kijk, nou, staat genoteerd, kan niet meer misgaan. En ja, die man van die, die had zo'n mooie antwoord dat ik hem bijna niet durf te, tegen te spreken. Maar, maar dat ga je wel doen, niet. ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, in, uh, in het blikje zie je vol, volgens mij gewoon nog uh, complete schelvislevertjes uh, zitten. Want ik kopen het ook uh, vrij regelmatig. Oh. Ja, en volgens, volgens mij zijn het er dus een stuk of zes, zeven die er uh, in zo'n blikje zitten. En neem je dan ook een cracker met schelvislever? Ik doe het ook op een crackertje en ik Echt? doe er alleen een, klein beetje, alleen een klein beetje zout op. Maar okay. het is eigenlijk heel, heel slecht hoor. Het is uh, het barst van de golstrol volgens mij. En, uh, oh. Maar uh, ik vind het wel lekker zo nu en dan. Uh, Blijkbaar, ja. ja. ja. ja. Schelfislever, nou ja, weer wat geleerd. Oké, okay, dankjewel. Ja. Oké, okay, fijne avond. Ja, hetzelfde da. dag. Uh, overigens krijg ik van Eline een berichtje, dat is echt heel erg lief. Uh, die heeft het eventjes opgezocht, of iemand anders heeft het opgezocht... en die heeft het weer doorgestuurd via Twitter. Dat kan ik even zo snel niet zien, dus sorry als ik uh, voorbij ga nu. Maar uh, uh, die repaircafés, die zijn dus regelmatig op verschillende plekken. En aanstaande zaterdag is er een repaircafé in de Groene Vos aan de Hommelseweg nummer 41 in Arnhem. En er staat bij, heb je nog kapotte spullen thuis liggen... dan is het Repair Café de kans om ze te laten repareren. Dus uh, als het enigszins mogelijk is, dan uh, lijkt mij dit voor jou, Mark. De kans van je leven. Ga met je kapotte magnetron over... naar de uh, Hommelseweg nummer 41 zaterdag. En dan uh, gaat er iemand mee aan de slag. Ha, dacht ik zo. Walter Kuipers, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Staat u mij? Sorry? Staat u? <laughs> Volgens mij vroeg je, verstaat u mij? En dan is het antwoord dus zeer zeker nee. Oh, nee. Nee, we hebben een hele slechte verbinding. Oh, ja dan. Ja dan. Ja, ik probeer het dan toch heel kort. Ja. Mijn, vraag, mijn vraag is eigenlijk, uh, wie beslist er op de snelweg... namen van parkeerplaatsen, bruggen oh, ja. en uh, benzinepompen? Ja. En dan begrijp ik ook wel eens ooit dat er namen staan van een, een regio of zo. Ja. Maar dan dat zitten er ooit namen bij. bij Wij spreken bij Maarezen het haasje of een brug ja. ekkendrooi of een uh, of een knooppunt, ja dat zijn gekke namen, wie gaat er eigenlijk over. Daar zou ik heel graag van weten. Ja. Het, het, ja, we hebben een hele goed, slechte ja. verbinding, Walter, dus ik laat het hierbij. Maar de ja. vraag hebben we, we hebben de vraag eerder gehad. En ik weet in ja. ieder geval dat bij heel veel, heel veel namen waarvan je nu denkt van nou ja, het haasje... dat het heel vaak een uh, regionaal uh, verhaal als achtergrond heeft... Maar wie dan daadwerkelijk die naam op die benzine stations plakt... dat ben ik weer vergeten. Dus als iemand dat nog weet, 0800 1121, moet wel heel snel. Want over uh, 15 minuten, dat is ongeveer een kwartier. Nee, 15 minuten is altijd een kwartier. Maar ongeveer 15 minuten begint de Janne Ross te zingen... en dan is de uitzending afgelopen. Dus bel snel dan naar 0800 1121 Frans Templars, goedenacht. Ja, goedendag. Hallo. Ik, ik wil uh, ook even reageren over die Ja. Het lijkt me heel simpel. Je kunt ook kippenlevertjes kopen. En als die eruit gehaald wordt, wordt die kip toch ook niet weggegooid. Wordt er ook gewoon gegeten. Ja, de rest van de schelvis wordt natuurlijk ook gewoon gebruikt, wil je ja. zeggen. Ja, ja dus uh, het lijkt me niet dat er extra vis wordt, wordt gevangen. Of dat ze extra, uh, extra op hun lever gekweekt moeten worden. Nee, een leventje wordt er gewoon uitgehaald. Oh, ja. En de vis wordt ook gegeten. Ja. Dus, uh, nou, en, dat en, lijkt me en de kat is er gek op. Schelvis. Oh, eet de kat ook schelvis oh, nog? Ja, uh, schelvis lever of ook? Uh... Nee, vis ja ben ik niet lever of wie dat ook heet, maar vis zeker. Ja. Schelvis. Ook kido. En het wordt veel gebruikt in dierentuinen en zo. Dus ook. Dierentuinen? Ja, voor de dieren, vogels te voederen en dergelijke. Oh ja, gewoon wie er maar honger heeft natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke duidelijk. Dankjewel. Ja, het lijkt me simpel. Ja, dat is ook eigenlijk zo. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay, Dag doen. Frans. Dag. Dag. Rico, nacht. Nico mag het zijn. Wat zeg je? Nico. Nico? Nee, met een N van Nelen. Oh, gewoon Nico. Ja, dat is oh, heel simpel. Hoe zeg dat dan, joh. Ja, dat zeg ik toch, joh. Nee! <laughs> Jawel. Oh, oké. Okay. Hé, hey, Goedemorgen. goedemorgen. Nou, ik ik, ik wil even terugkomen op dat uh, verhaal, dat net, ja, ik ben er even tussenuit geweest, van uh, dat uh, achtergrondgeluidje. Ja. Nou, vandaar dat ik ook op deze zender terecht ben gekomen, want ik zit normaal gesproken vaak op uh, 3FM of uh, 538 te luisteren. Maar zodra daar het nieuws kwam, dan switch ik uh, snel weg en dan ging ik naar Radio 1. Maar dan had ik dat irritante euh, achtergrondmuziek in die, want daar word je helemaal gek van, je. Ja, er zijn echt mensen die daar meer last van hebben dan, van al, dan anderen, hoor. Ja, nee, maar dit, dat is echt zo, hoor. Ja. Ik vind het gewoon gruwelijk irritant. Ja. En, en dat is bij Ingrid Perez ook. Als die aan het praten is, dan, dan hoor je daar zo'n zo hele zware bonk erin. Dat het ja. blijft continu gaan. Ja. Nou, ik vind het gewoon ontzettend storend. Ja, maar er is dus een klein groepje mensen dat dat heel erg vervelend vindt. En een hele grote groep mensen, die hoort het niet eens... maar die vindt het lekker wegluisteren. Oh, die hebben net als ik een orenpraatje. Dat, nou, dat, dat klinkt heel onlogisch, <laughs> maar ik begrijp je conclusie. Ja, ja. Nou ja, maar, nee, maar... welkom Nico. Ik zou zeggen, blijf waar je bent... Ja, nee, maar ik uh, luister al vaker naar jouw programma. Oh, want, dan uh, is het goed. Ik zeg het, dat het is gekomen nadat ik uh, ben gaan switchen. Ja. ja. En dan donderdagsmorgen zat ik in één keer op jouw programma. En ik heb al vaak geprobeerd te bellen, maar dat lukt niet hè. Maar vandaag ben ik er dan voor het eerst door. Nou, Heel leuk. van harte welkom. Ja. En nou gewoon die knop op Radio 1 laten staan, alsjeblieft. Ja, maar die blijven ook staan totdat oh, okay. ik thuis ben. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Nou, dan beloof nee, ik zo dat... min mogelijk geluidjes tussendoor te starten. Aan te oh, zetten. Dat mag gerust maar niet van die rare bonkgeluiden. Nee, okay. nee, nee, geen bonkjes. Oké, okay. nee, staat genoteerd. Geen bonkjes. Oké, staat op de lijst nu. Is prima. Goede reis nog, Nico. Ja, dankjewel. Doeg. 0800-1121. Even kijken, want we hebben niet zo lang meer. En ik zoek nog een paar antwoorden. Dat zou toch jammer zijn als we daar... Ja, weet iemand hoe het werkt met die enkelbanden? Dus um, uh, gevangenen die dan uh, niet meer in de gevangenis... maar thuis worden ondergebracht, krijgen een enkelband. En meneer Van der Linden die wil dan graag weten hoe dat dan werkt, zo'n enkelband. W wanneer gaat er waar een alarm af? En kun je met zo'n enkelband ook onder de douche of in bad ik begrijp het wel. René wil graag weten of hij groentenzaden kan importeren naar Brazilië. Of exporteren. Hier vandaan exporteren. Of daar kan importeren. Han wil heel graag weten wat er met je huur en je gassen... en je water en je licht gebeurt als je in de gevangenis belandt. Wat een gevangenenvraag opeens vannacht. En Ben Hofman die zoekt nog naar een recept om wijnslakken klaar te maken. 0800 en Bas die wil dus weten of er, als er in een oud boek niet staat vermeld... dat het de eerste druk is, of de tweede... Eh, of het dan automatisch de eerste druk is. Dus als er niet in staat welke druk het is... is het dan altijd de eerste druk. 0800-1121. Hilde. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik uh, had eigenlijk een antwoord over die detentie. Oh, mooi. Uh, dat kan heel erg verschillend wezen, hoor. Want zolang iemand nog niet veroordeeld is... gebeurt er in principe niet zo heel veel... Maar er wordt, uh, anders moet je gewoon bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. En dan wordt er gekeken naar je draagkrachten en al dat soort dingen. En of je geen windhapper bent. Een geen windhapper, wat? Ja, een windhapper oh. is eigenlijk iemand die uh, een, in een uitkering zit om voor de belastingdienst inkomen te hebben. Om zijn criminele activiteiten voor te kunnen zetten. Een windhapper? Ja, zo noemen ze dat bij de belasting. Oké. Okay. Ik heb zelf jaren bij Sociale Zaken gewerkt... en oh. heel vaak met fraudeonderzoek bij de gemeente Zwolle. Oh. En ik heb een aantal keren dat aan de stok gehad. En het kwam in feite ook neer dat je ging kijken van... nou, wat is er aan de hand met mm -hmm. iemand? Als hij bijvoorbeeld uh, elke week 5000 euro verdiende aan heroïnehandel... dan hadden wij heel erg snel het idee van... nou, je weet waar je mee bezig bent. Had je kunnen reserveren en dan moet je zelf je huur maar betalen... Maar als dat niet het geval is, dan betaal je in feite de huur door totdat er een uitspraak is van de rechter. Maar dan wel onderhandel allemaal voorwaarden. Iemand kan niet een jaar lang een huis leeg laten staan. Maar er wordt gewoon toch een, toch een beetje gekeken van hoe dat zit met de veroordeling. Het is tegenwoordig wat lastiger om het mensen vaak... Uh, wat in Nederland gebruikelijker is in verhouding tot andere landen, een langere voorarrest heeft. Het voorarrest is soms gelijk aan de veroordeling. Mm -hmm. Dat is heel krom in Nederland, maar het, uh, dat schijnt makkelijker te werken. Want, uh, en het punt is gewoon de energie: je wordt niet doorbetaald behalve het vastrecht. Want je gebruikt natuurlijk geen water en licht, zelf niet. Het gas, uh, het gas gebruik je niet, elektrisch gebruik je niet. En allemaal dat soort dingen. Het abonnement moet je zelf regelen met de ja. kranten. Oh, ja, uh, ja ik, ik, ik moet het even, even nadenken hoe dat Ja, eventjes zit. weer opgraven in het geheugen, ja. Ja, nou, het is op zich niet zo moeilijk. Kijk, de inboedel wordt op het huis, wordt op een gegeven moment, als je echt veroordeeld wordt op dat soort dingen, en je kan het zelf niet regelen, wordt het huis leeggehaald. Het ging, in het verleden ging het in een container bij de Rova. En dan werd er een bepaald huur neergezet. Kun je de huur niet betalen, werd alles gewoon in de shredder gedonderd. Ja. Wat je ook had, fotoalbums of weet ik veel wat, alles verdwijnt. Maar komt er in ja. feite op neer, Er wordt gewoon gekeken van uh, ja, uh, heb jij uh, kunnen weten dat, dat jij uh, een bepaalde veroordeling krijgt? Heb je winst gemaakt uit criminele activiteiten? Dan nou wordt daarna gekeken. Er wordt gewoon aan alle kanten gekeken. Ik bedoel, of je nou ook een, een inkomen hebt of dat soort dingen. Er wordt allemaal naar draagkracht gekeken. Het is niet zo dat je zonder meer je huis uitgezet wordt. Oké. Okay. Kijk, het is natuurlijk wel zo... Dat... Eigenlijk, denk ik, verschilt het gewoon weer van geval tot geval. Nou, er is, is uh, landelijke... Richtlijnen voor, ja. Maar ja, goed, iedereen, in feite, iedereen of je, kijk, als je ziektekosten hebt, hele hoge ziektekosten, dat, maar dat valt eigenlijk ook onder de bijzondere bijstand. Mm -hmm. maar wat een heleboel mensen weten, niet weten eigenlijk, is als je ook een hoog inkomen hebt en je hebt hoge kosten, dat je ook nog bijstand aan kan vragen. Want het gaat naar draagkrachten, dus er worden ah. allerlei percentages op losgelaten en dan... Uh, heb je vaak nog wel recht op uh, vergoeding. als er ergens anders geen vergoeding is? Nou, hartstikke duidelijk, Hilde. Maar verder kan ik jou niet. Uh, ja, ik weet het verder niet worden. Er is niet zo heel veel uh, veranderd in de loop van de jaren. Nee. Dit soort dingen. Mensen worden gewoon niet. ...zonder meer op straat gezet. Wat ik zelf altijd wel heel erg jammer vond... ...is als mensen wel uit detentie kwamen... Ja. ...dan was al hun spullen weg. Ja, dat is best wel heel erg. Maar, ja, kijk, ja. En dan, uh, dan moet je echt van nul af aan weer beginnen. En dan, dan, ja, goed, dan, dan hou je ze toch een beetje in een fysieuze cirkel. En dan komen ze niet zo makkelijk meer uit op zo'n manier. Nee, nee, inderdaad. Nou ja, maar uh, het is goed. Dankjewel, Hilde. Prima, dankjewel. Goeiedag nog, dag. Dankjewel, tot ziens. Peter. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ik hoor u zojuist zeggen over die geluidsterreur. Ja. Dat maar een klein gedeelte van de mensen is die zich daaraan ergert. Ja. Heeft u daar onderzoek naar gedaan? Want ik ben namelijk een andere mening toegedaan. Ja. Is een geluidsterreur die niemand eh, eigenlijk eh, prettig vindt. En het is niet tussen de gesprekken. Maar het is onder de gesprekken en met name ook bij televisieprogramma's. Ja, ja. En het is niet alleen in Nederland. Het is Duitsland, Italië, België, waar ik dus veel naar kijk. Het is overal, maar het is tijdens de gesprekken en bij de aftiteling... dan neemt de potentie nog drie, vier maal in sterkte toe... Waar is dat goed voor? Want er zijn veel mensen die dat heel niet in de gaten hebben. Maar ik zou eigenlijk van u willen weten... waarop baseert u dat het maar een klein gedeelte van de mens is? En dat er veel mensen het prettig vinden. Nou, er is even twee verschillende zaken. Want de vraag waar we het over hadden... ging niet over uh, de achtergrondmuziekjes. Nou, het is geen muziek, hoor. Het, het is... Een, het, het is... Het is, het is, ik weet niet wat het Geluidsterreur. is, maar het heeft het niks te maken. Nee. Maar, de, maar de, daar ging deze vraag niet over. Deze vraag ging over de geluidjes die sinds ongeveer een jaar, volgens mij al wel ietsje langer, worden gebruikt bij bijvoorbeeld het nieuwsoverzicht op Radio 1. Zo van die piepjes die er even tussendoor komen. Dus dat zijn wel twee verschillende verhalen. En eerlijk gezegd denk, denk, baseer ik het een beetje, mijn verhaal, op de klachten die ik hoor. En het feit dat ik toch een misschien wat naïef grenzeloos vertrouwen heb... Aan de, in de mensen die dat dus in al die landen bij al die zenders instellen. Want ik kan me niet zo goed voorstellen dat uh, de bedoeling is... van al die mensen die dat in al die landen instellen... om de mensen weg te jagen. Maar dat juist de bedoeling is dat het we lekker wegluistert. Maar er zijn, er zijn mensen die ik daarover spreek en dan ja. zegt hebben wij niet in de gaten, maar nou het ons opvalt, we erg ons mateloos aan. En het is vooral ja. bij televisieprogramma's en dan een, een, een, een veel bekeken programma, dat is radar. Nou, ja. luister, ja. de eindtiteling, het is nauwelijks meer te verstaan. Ja, ik het, weet het, het is voor, maar het spijt, het spijt me echt, Peter, en ik, ik zal het echt nog eens een keer navragen, maar volgens mij, naar, naar mijn informatie, wat ik hoor. Is het, is het voor, een, voor een groep mensen heel vervelend? Ja. En wat mij opviel, en daarom zei ik dat zo, is dat het voor die groep meteen ook heel erg vervelend is. Ik zal u vertellen, ik heb een half jaar geleden bij in uw programma, dat ja. toen ook die vraag stellen. Ja. En dan gaan we een voorbeeld van, uh, uh, weet je, de Railway. Ja. Ja. Er kwam er een mevrouw, die kwam er vlak na en die zei... ja, mijn kinderen kijken daar met plezier naar. Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat over die achtergrondterreur van dat geluid. En dat is, dat is enorm irritant, want... Ik zeg uh, Peter, tegenover... Peter, het spijt ik me er heel aan. erg. Peter, Kom, ik Peter, zeg... Peter, Peter, Peter, Peter, het spijt ja. me heel erg. Maar ik moet je onderbreken. Want ik weet dat het echt voor een bepaalde groep mensen heel erg vervelend is. Uh, ik kan er op dit moment niet zo heel veel aan doen. En uh, het, de, de klacht is echt duidelijk. Maar Je hebt een fantastisch programma en gaat ermee door. Ik zal zo min mogelijk achtergrondmuziekjes aanzetten, Peter. En als je muziek draait, zet hem dan eens twee potenties laag. Ja, dat zal ik doen. Hartstikke bedankt, he. Hartstikke bedankt. Oké, okay, ook bedankt, Peter. Dag. Dag. Ik ga de muziekjes wat zachter zetten. Dat, dat ga ik echt doen. Uh, Martin, oftewel Bagera van de chat. Goedenavond, goedenacht, goeiemorgen. Oh, weg is die. Zal je net weer zien hè. dat die net een tunnel in rijdt. Martin? Ja. Ah, daar was je. Je zat onder het gele knopje vandaag. Ja, dat is ook wel ja, een keer leuk. Goedenacht. Ja, dat is mooi, want jij houdt zo een beetje zo gaandeweg de nacht in de gaten wat er allemaal op de chat voorbij komt. En soms ook nog uh, met een zijsprong naar de mail of dat je zelf nog eens iets gaat uh, opzoeken. Uh, op, uh, dus hè, heb jij nog antwoorden gevonden van vragen die nu nog openstaan? Ja, dat gaat ook. De wat? Uh, oh ja, de Casio. De casio van Mary. Ja, van uh, Miri. Mevrouw kan op pagina 117 van de handleiding <laughs> zien hoe ze hem aan een andere Casio kan uh, koppelen en dan kan ze de bestanden overpompen. Geweldig. Even kijken, het Timmermans potlood, die is ovaal zodat hij niet kan wegrollen en hij is uh, rood omdat je dan uh, de donkere nerven met zwart uh, ziet verschil slecht. Ja, ik ga er even snel doorheen. Ja. Um, als er een boek niet staat welke druk het is... Oh, uh... wat ik, ik, heb, ik kwam nog een aanvulling oh. via de mail tegenover Timmermans ja. potlood... dat het ook ovaal is, omdat dat heel prettig dan uh, rechte lijnen trekt langs een lineaal. Ook nog eens een keer. Kijk ja. eens aan. Ga door. Ja. Het boek, de eerste druk. Ja. Um, er, er wordt pas een tweede druk gemaakt als er echt uh, significante wijzigingen in zijn. Dus een spel of een zetfout, dan wordt een heruitgave gewoon nog steeds eerste druk genoemd. Huh? Pas als ze echt teksten willen, bijvoorbeeld omdat de taal verandert uh, uh, van Oud-Hollands naar Nieuw-Hollands gaan, dan wordt het een tweede druk. Nee. Ja. Echt waar? Echt waar. Stap maar waarom op... ze... Schrij... De ISBN, dus... Maar schrijvers zijn altijd dolblij, hè? Er komt een derde druk van mijn boek, zie ik dan ook ja. over. Nou, dan veranderen ze dus twee zinnetjes en dan mag het een derde druk hebben. Ja, en dan moeten het... ze... Oh, je... er komt een derde druk, er stonden dus heel veel fouten in de eerste twee... Maar goed, ja, oké. Okay. Ja? Oké, okay, de, gro de groentezaden naar Brazilië. Ja? Dat mag alleen als ze gesteriliseerd zijn en dan <laughs> ook nog verpakt zijn en met de bijbehorende documentatie. Nou, dat wordt zo kostbaar dat het goedkoper is om de zaadjes daar aan te schaffen. Oké, okay, dus de groentesaden moeten hun eigen paspoort meenemen? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, hoeveel scheldvis heb je nodig voor 120 gram scheldvislever? <laughs> ja, dat hangt er vanaf af hoe groot de scheldvis is. Maar een gemiddelde scheldvislever is 120 gram. Ietsje zachter de muziek. En ik zet hem even ietsje zachter. Ja, ik kwam er heel hard in, hè? Net, net nu ik beloofde om zachtjes te zetten. Ja? ja? Ja. Dan hebben we die, hoe, die plaatsnamen langs de snelweg. Oh uh, ja. Dat, je aan. dat is dus omdat het uh, lokaal iets daarmee te maken heeft. En dat is iemand bij Rijkswaterstaat die gewoon die namen uitzoekt. Rijkswaterstaat? Ja zie, je, ik durfde het niet te zeggen, maar ik dacht het eerlijk gezegd wel. Nou, Oké. Okay. kan je met een enkelband het bad ja. oh. <laughs> en Ja. Oh. En het werkt op gps. Oh ja, en dan dat... weet hij in hoeverre die uh, in de straal zit van het huis waar die persoon moet zijn. Ja, dus waarschijnlijk gaan ze je pas, als ze je zoeken, gaan ze dat pas inschakelen. Nee, maar als je buiten die straal van vol 300 meter komt, dan gaat er al een signaal naar de meldkamer. Echt waar? Ja. Het kan toch allemaal maar. Ik stop ermee, ik ga naar huis. O, oh, dat is jammer. Ja, oh, wat had je nog heel snel dan? Want het ja, Radio 1 e van... is helemaal klaar, joh. Die ja, kunnen bij het beginnen zoals. Ik zo wat... van die 13 en 14. Ja. Het heeft te maken met het uh, decimale en du du duodecimale systeem. Oh. En dat heeft te maken met een oud-Keltische manier van tellen. Oh. En de rest uh, ga ik daar niet op in nu. Gooi jij dan nog ik even een knuppel in, in de tuin? Ik vind het wel een beetje slap dat je geen wijnslakkenrecept hebt gevonden. Ja, we de er heel veel te vinden, maar de tijd is al... om. Oh, oh ja, nou ja. Nou, dan streven we die af en heeft Ben deze keer maar een keertje pech, hoor. Wijnslakken. Hmm. nou, misschien volgende week. Dankjewel hè, Martin. Graag gedaan. Dan, welterusten nog even. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dan zijn we er weer gewoon op donderdag. En mailen kan altijd. En nachtzuster, je omroepmax.nl Ja, laat maar zo zachtjes staan. Vinden mensen prettig. We niet weer zo heel hard. Zo. Anders moeten mensen naar de radio lopen. Om zachter te zetten. Is ook eigenlijk best wel lekker zo tegen zes. Om niet de muziek te keihard door je huiskamer. Dat is wel een goede plaats. Een laatste stukje nog even. <tied>